Dit is Radio Hadseflats, een programma van de lokale omroep gehoorde. Radio Hadseflats wordt mede mogelijk gemaakt door HD Ontwerp Vlettevaart 19 in Tilburg en het atelier voor al uw herstel- en vermaakwerk Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout.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 en je kleurt een lucht ineens weer hemelsbaar. Dus doe maar alsof je thuis bent. Mijn wereld op je duim kent welkom in mijn hart. Dus neem een liefde, neem een woorden, mijn begin en slot akkoorden. Voel je goed en welkom in mijn hart. luisteraars, dit is Radio Hatsflats van 17 maart 2020. Vandaag niet live, maar vanuit de studio thuis in verband met de richtlijnen die het RIVM ons heeft opgelegd met betrekking tot het coronavirus. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben en we wensen jullie heel veel plezier met deze uitzending waar heel veel muziek te luisteren zal zijn, maar weinig gesproken zal worden. Tot de volgende keer. Tijd een illusie Want elke dag Word ik wakker naast jou Veel geluk En eigenlijk nooit ruzie Jij bent er die Ik mijn hart tot Ja, nog steeds zijn we samen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 Tot de volgende keer. Soms wil ik die angst in mij Ra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 De liefde straalt van jouw gezicht Uit elke blik Op mij gericht Als je in mijn armen ligt Dat ogenblik Mijn lieve licht Is dit voor even of voor altijd Yeah. We zijn de hele dag aan het ballen, dineren samen op bed. Smiddags eten we sushi, s'avonds chappen we mac. Ik heb zoveel liefde voor jou, mijn hele hart stroomt ervan over. Dit alles lijkt wel een droom, en mooier dan alle sprookjes. Jij was daar toen ik brood was en ik gezend op de makken. Je hebt me helemaal veroverd, ik kan nooit meer een ander. Kan ik nog steeds niet bevatten wat jij met me doet, maar wat je met me doet, dat voelt goed. Ah, jij ik zou bij je blijven tot het eind En wat er ook gebeurt Ik zou bij je blijven tot het eind Ik laat je nanananananana nooit meer alleen Nanananananana nooit meer alleen Ik laat je nanananananana nooit meer alleen Nanananananana nooit meer alleen Zoveel awards wand en alles draait niet om goud Maar ik geef weinig om materiaal, die shit laat me koud van mij wat doe ik de was, als speel ik kop voor een dag Zolang ik samen met jou ben, zeg ik de toekomst gedacht Wil wakker worden aan de kust en verdwalen met jou Op een onbewoond eiland, me verslapen met jou Ik wil een manetje, met een paard, een huis met een open haar Maar jij bent degene die alles compleet maakt Dus blijf bij mij, ik laat je nooit in de steen. Ik laat je never, nooit meer in de I'm na na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 Dan zie je niet alleen, alleen een man van steen daarheen. Van buiten lijk ik hard, maar ik er eens doorheen. En laat het pijn doen in mijn oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen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 Zie je niet alleen. One, zero! Zo in het donker, niemand zal ons ooit meer zien, maar ik kan het niet. Is Radio Hadsenflats, een programma van de lokale omroep. Geworden. Goedenavond, beste luisteraars. Dit is Radio Hadsenflats van 17 maart 2020. Vandaag niet live, maar vanuit de studio thuis in verband met de richtlijnen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 Dat zwart op wit, dat in je hartje schoonheid zit. Spiegel je niet aan een ander om je heen, maar wees jezelf van kop tot een. Volg de wet van de natuur en wees toch trots op je figuur. Onzeker We kunnen niet leven met eenen en nullen Kom, laat mij mijn gang maar gaan Geniet lekker met mijn vrienden Maak op wat ik verdiende Ik leef mijn leven tot ik dit uit bij ga We hebben geen centen maar spullen Ik leef erop los, ik laat ze maar lullen Ik tel de sterren, niet van de volle maan Maar kan elke dag is Vriendschap is me meer waard We hebben geen cent aan mijn spullen Kan niet wonen in ene en nullen Met kledingkast doe ik vullen Laat de mensen maar lullen hey, Twee mans met Frans bouwen Voor jullie eet die Frans, voor mij de stek sjouwen Post eist altijd de damou blanche Toch ben ik gierig typisch Nederlands Zie me blank over de baans Mijn auto thuis zijn niet christiaans Stek gillen de banaans Skar. Lekker je stuk slaans. Ik laat het lekker rollen Belasting kan mij niet dolen Geniet met mijn vrienden. Ik maak op wat ik verdien. We hebben ik geen centen maar spullen We kunnen niet leven met een en een dubbel. Kom, laat mij mijn gang maar gaan. Geniet lekker met mijn vrienden. Maak op wat ik verdiende. Ik leef mijn leven tot ik de paard uit ga. daar ga. We hebben ik geen centen maar spullen Ik leef erop los. Ik laat ze maar dubbel. Ik tel de sterren. Van de volle maan Maak van elke dag is haar. Vriendschap is me meer waard Rijkdom is veel meer dan een rest hectare Zing hey, een track met Frans Bauer Oh nee, is op open trek met Frans Bauer hm. Die man is mij met een oude. En zijn vols wat kouwer. Cash for was steeds absurder I'm simply the best die net we maken geld om het te verbrassen. Shoppen in de winkel, daarna ergens nassen. Vroeger speelde ik Pokémon Blue. Hey, nu is mijn stek gel een hey, Maak van elke dag een visser. Hey, voor Bakkie zet een barista. Via dagen vier ik als een vorst. champagne en caviar geen kaas en borst. Maak die tijd wat het kost als ik ben met mijn vrienden. Maak ik ook wat ik verdiende. Hey, hey, hey.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 Voor Geen tijd meer voor alles dat grijs is gekleurd Geen tijd voor de krant of het nieuws van ellende en puur Vandaag wil ik lachen, genieten van jou Vandaag schijnt de zon en de lucht is weer blauw Vandaag telt mijn leven voor twee, dus bij jou wil ik zijn. Die je morgen heeft beloofd, geen tijd voor toekomstplannen, waarin je vroeger hebt geloofd. Leef vandaag, want er is niemand die je morgen heeft beloofd, dus doe wat je moet doen. Leef vandaag. Leven. Het gaat soms zo te snel. Er zijn zoveel regels, maar wil ik dat wel? Ik zet ze gewoon aan de kant. Want vandaag is van mij. En niet te bereiken voor wie er ook wel. Vandaag telt de liefde, dat is meer waard dan geld. Vanmorgen van meer, vanavond van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 De stap naar geluk is maar klein, ik zal er voor je zijn. Hou jij hem maar vast, heb je vertrouwen in mij. En vlieg met me mee, als een vogel zo vrij.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 in je hoop, liefde en kracht en zijn alleen bestemd voor jou.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 Aat het van... Hoofd. hoe moet het nou? Kom je bij me staan, verdwijnt mijn stille traag Want het allermooist heb ik hier toch met jou Als ik jou lak zie, ja, besef ik weer Even lang. En als ik dan weer in je ogen kijk Voel ik me hemelrijk Want jouw blik zegt genoeg als een geschreven boek Hoeveel je houdt van mij Even zonder jou ik waar ben je nou, voel me niet compleet, voel me alleen. Maar zie ik je weer, ja ja dan weet ik weer. Dat ik bij jou hoor, mijn hele leven lang. Als ik jou lach zie, ja besef ik weer.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 Is Radio Hadzevlads. Een programma van de lokale omroep geworden. Goedenavond, beste luisteraars. Dit is Radio Hadzevlads van 17 maart 2020. Vandaag niet live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 Geef me zwoele pikken van Of zij je flirt en je lacht zo dagen. wil geen spelletje met mij Weet je wel wat jij doet lieve schat Kom eens dichterbij, geef mij je hand Dan kan ik jou mijn hartslag laten voelen Als jij het wilt, als het mag Ik wil jou samen met jou nu doen Kom eens dichterbij, mij in je hand Dan kan ik jou mijn hartslag laten voelen Als jij het wilt als het mag Weet je wel wat jij doet, lieve schat? Kom eens dichterbij, mij in je hand Dan kan ik jou mijn hartslag laten voelen Als jij het wilt als het mag Dan Wil je iets met mij, mij, mij? Of ben je liever vrij, vrij, vrij? Doe, zeg het maar gewoon, laat het me weten Ik kan jou niet You. Mm -hmm.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 My